Serosa krijgt bezoek. Die twee gasten aan zijn deur, zien ze? Uh-huh. Zouderstip. Wat is het? We moeten nu spreken. Het is urgent. De die microfoon is maar bij. We hebben een nieuw plan, Miguel. Je kunt niet La De politie zal niks vermoeden. Heb je het gehoord? Bingo, Staf. Kom aan, alarmeer van in. Ja, hè? Het is allemaal in Spaans, commissaris. Maar uh, wat we ervan begrepen hebben, is duidelijk genoeg. Ze hebben het over een nieuw plan en over de politie die van niks weet. Rick is nog aan het luisteren. eh uh, uh, wat doen we? Niks. Tot wij er zijn. Ik verwittig de speciale eenheid. We gaan ze op hun nest pakken, Staf. Zorg ervoor dat ze niet zien of horen. En geen radioverkeer, hè? Ze moesten eens een scanner hebben. Uh, Oké, do. Uh, tot service. Ja. Code rood, Pieter. Ik denk dat we de grote vissen te pakken hebben. vermerken. Ik heb twintig man nodig. De speciale eenheid. Genoeg anonieme auto's en verwittigde verkeer ...dat ze de buurt van het noord Gistelhof volledig afzitten. Kom, hop! Weet Miguel, het is zeer simpel. Toesland ze daar waar ze het niet verwachten. Gelach. <laughs> waar gij denkt dat ze het niet verwachten. Alle aandacht zal naar één persoon gaan. En die persoon laten wij die is ongemoeid. En de publieke opinie in Spanje, als ze horen wie deze keer als slachtoffer gevallen is. Al wie dat die bende behoort is, onze vijand. Onschuldige vermoorden? Daar hadden we geen rekening mee. Anders zal Baskerland zich nooit van de Spaanse tyrannie bevrijden. Ademaas. Je weet toch wie ons op het idee gebracht heeft onze tactiek te veranderen. Ja, ik. Natuurlijk. Door ons er verschillende keren op te wijzen dat de politie alles in de gaten houdt. En daar pakken we hen. Fuera España y vivas Caudi. Fuera España y vivas Caudi. Fuera España y vivas viva Zijn ze nog altijd binnen, Rick? Ja, er is van discussie. Over het schilderij? Nee, over een aanslag volgende week. Ziet het? Rossa is erbij betrokken. Ik wist het, hè. Ik wist het. Zijn er namen gevallen? Nee. Maar nou, we checken wel wie dat kan zijn. Vermijer. Ja. Is iedereen paraat? Het huis is volledig omsingeld. De buren zijn geëvacueerd. We, we hebben scherpschutters op de daken en de speciale eenheid wacht op uw bevel om in actie te komen. Ja, maar er wordt in geen geval als eerste geschoten. Weten ze dat? Affirmatief. Wil die terroristen levend in handen krijgen? Natuurlijk. Kunnen we? Ja, voor mij wel. Miguel, dan is dat hè? We hebben haar al een paar dagen niet meer gezien. Ja, ze moeten rond deze tijd op zaventen landen. Waar is ze geweest? Of, uh, in Tenerife denk ik. Denkt je? Zie je dat niet waar u lief zit? Ja, maar ze moet zo dikwijls weg. Dat is raar. Kom eens hier bij het venster. Mira, geen mens op straat. Mm -hmm. Kees, okay, tranje. Ja, het is hier altijd rustig. Te rustig naar mijn woesting. Het is niet normaal. Langs waar kunnen we hier weg, Miguel? Langs de brandtrap. Zit eens in Rossa en alleen maar antwoorden als de commissaris je wat vraagt. Ja? Kerel, het liedje is uit. Je gaat me alles vertellen. Alles over de diefstal. En over de aanslag die de ETA heeft gepland. Waarmee zullen we beginnen? Het schilderij? Laat maar horen. Waar zijn jullie mee gebleven? Ik weet van niks. Ah, en ik ben de keizer van China zeker gegaan. Niet met mijn voeten spelen, hè? Ja... Ah. Te veel gangsterfilms gezien, zeker de laatste tijd... ...dat je hier de struise gast wilt komen uithangen. Ik weet van niet. Ik herhaal dat je met alles op de proppen gaat komen. Is het vandaag niet, dan morgen of overmorgen of nog later. Want er is weinig kans voor dat ze rap gaan terugzien op het Europa College, Meneer de secretaris. Wel? Leta toma cool culo, important people de mierda. Ja, het is goed. Laat mij weten als je van gedag verandert. Een tijd is te kostbaar om te verdoen aan zo'n loser gelijk Hij Breng hem weg, Bruino. Ja, ja, ja, ja. Met plezier, commissaris. Kom. Ja, Harwin. Hé, weg! Hela! Rustig. Hé, Hela, hela! Commissaris. Ja. Ik heb nieuws over die andere killers. De ene is dood. Ai, ai, ja, ja. Ja, gestorven in de ambulance. Hij heeft de volle laag gekregen. Hij had papieren op zak op naam van Carlos Santiago... De EPS heeft onmiddellijk navraag gedaan in Madrid en daar wisten ze te vertellen dat Carlos Santiago een van de vele namen is waar achter een gevaarlijke ETA-terrorist schuil gaat. Enfin, schuil ging. En de tweede. De vlucht. Ja, er is een sterk vermoeden dat het omwacht tussen Arnaldo Ardanza gaat. Hij en Carlos opereerden altijd samen. Madrid uh, typeert hem als fanatiek en zeer gevaarlijk. Ja, ze mailen vandaag nog de foto door. Ja, dat is toch al iets. Maar ondertussen loopt die Ardanza hè, hier toch wel vrij rond. Ja, alle patrouilles zijn verwittigd, Peter. Vermeer, we moeten hem vinden voor donderdag. We moeten. De dood van zijn vriend zal hem extra motiveren als ze volgende week dat blik Spanjaarden hier opentrekken. Wie, wie bent u? Wat doet u hier? Tranquila, Joke. Tranquila. Ik ben een vriend van Miguel. Heeft hij u gestuurd? Ja, wat, wat wil je? Een schuilplaats. En uitleg. Heel veel uitleg.